CD van jou, CD van mij CD van ons allebei Maar gekregen kregen van moeder Van mijn moeder, dus van mij CD van jou, CD van mij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 I'm yeah. in New Thank you be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 Zie je un ik para tocar mi nariz en tu pecera wil hacer burbujas y amor por donde quiera oh, oh, oh. pasar la noche en vela.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 Minanes en tu pecera, y hacer burbujas de amor oh. Die amort. When I stopped Op 106.9. Straks meer. C -F -M. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Dikte Haak met het het Libische leger staat achter kolonel Gaddafi en zal vechten tot de laatste man. Dat heeft een zoon van Gaddafi gezegd. Hij benadrukte dat het Libische leger anders is dan dat van Egypte en Tunesië. Daan kozen de militairen de kant van de betogers. Verder beloofde hij overleg over hervormingen en zegde hij het volkloonsverhogingen toe... op voorwaarde dat het geweld stopt. Gisteravond zijn voor het eerst ook betogingen gehouden in de hoofdstad Tripoli. Daar werd geschoten en de politie zet de traangas in... Volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch zijn bij de betogingen in Libië tot nu toe 233 doden gevallen. De Belgische minister Onkeliks van Sociale Zaken wil militairen inzetten bij de beveiliging van de metro in Brussel. Ze wint dat de veiligheidsagenten het niet meer alleen af kunnen. Aanleiding is de staking die uitbrak in het openbaar vervoer na een vechtpartij tussen een metrobestuurder en een passagier. Vrijdag praat de Belgische ministerraad over het plan om zo'n 100 militairen als beveiligers in te zetten. In India heeft de enige nog levende dader van de terreuraanslagen in Mumbai definitief de doodstraf gekregen. 22-jarige Kasab was een van de tien terroristen die ruim twee jaar geleden 166 mensen doodschoten op onder meer treinstations en in hotels. Hij werd opgepakt omdat op beelden van bewakingscamera's te zien was hoe hij met een kalashnikov op een treinstation loopt. De andere negen terroristen werden door de politie ter plekke doodgeschoten. De arbeidsvitamine viert vandaag zijn 65-jarig bestaan. Het AVO-programma is het langstlopende radioprogramma ter wereld. Zaterdag werd de arbeidsvitamine al 65, maar op die dag is er geen uitzending. Vandaag is er een speciale aflevering op Radio 5 Nostalgia, de zender waarop de arbeidsvitamine op werkdagen te horen is. Tussen 10 en 12 uur schuiven oud-presentatoren aan bij Jan Steeman, die het programma nu presenteert. Het weer het vries licht op matig. Ook later vandaag blijft het koud, maar zonnig. Het wordt 0 graden in het noorden plus 4 graden in het zuiden bij een koude oostenwind.